Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Oekraïense president Poroshenko beschuldigt Rusland van directe en openlijke agressie. In een toespraak tot militairen in Kiev zei hij dat de verhoudingen op het slagveld radicaal veranderd zijn. Poroshenko kondigde ook een reeks wijzigingen aan in de legertop. In de afgelopen weken leed het Oekraïense leger gevoelige verliezen in de strijd tegen de rebellen, die namen onder andere Novo Azovskin. De Russische president Poetin heeft Oekraïne opnieuw verweten... dat het weigert onderhandelingen te beginnen met de separatisten. Hij zei ook dat de rebellen aan de winnende hand zijn. In de omgeving van Hoge Zand in Groningen... is vanochtend rond tien voor half tien een aardbeving gevoeld. Volgens het KNMI had de beving een kracht van 2,6 op de schaal van Richter. Het epicentrum van de beving lag bij het plaatsje Vroombos... tussen Hoge Zand en Slochteren. In de buurt van Slochteren wordt veel gas gewonnen. Zo'n 50.000 mensen kunnen binnenshuis met hun mobiele telefoon geen contact krijgen met alarmnummer 112. Dat zegt KPN-directeur Grote in een interview met verschillende regionale kranten. De directeur mobiele netwerken noemt het getal in de aanloop naar een hoorzitting volgende week in de Tweede Kamer over het bereik van mobiele telefoons in de grensregio's. Providers zijn niet verplicht om voor een volledige dekking in heel Nederland te zorgen. In de wet staat dat het netwerk van alle aanbieders bij elkaar 95% dekkend moet zijn. De dekking uitbreiden zou honderden miljoenen euro's kosten. Voor het eerst sinds 1991 heeft de Duitse staat een begrotingsoverschot. Dankzij een flinke economische groei in de eerste drie maanden van het jaar had de federale overheid een overschot van ruim 16 miljard euro. Dat kwam vooral doordat steeds meer Duitsers een baan hebben. Daardoor kwam er meer belasting binnen. Het weer, veel zon, ook enkele wolkenvelden en in het noordoosten kans op een bui. Het wordt ongeveer 19 graden.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 Van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ja, dus weer een werkdag. Goh, nou oké, okay, we zijn er weer. Dames en heren, de nieuwe week is begonnen. Het is vandaag 1 september. En uh, dat betekent dat alles weer begonnen is. Hè? De trein was ook weer vreselijk druk vanmorgen. Ja, iedereen moet weer aan het werk. Hè? De studenten zijn weer begonnen. En, uh... Het is, weer, het is weer druk overal en iedereen doet weer waar hij uh, ja, zich toe verplicht heeft. Uh, zo. Werken, studeren en dan uitgerekend in zo'n week wordt het waarschijnlijk weer een mooi weer. Nou ja, dat is het lot. Nou, oké. Okay, ik hoop dat u gisteren een beetje genoten heeft. Wij wel. Een tijdje na zitten genieten hoor. Van, uh, heerlijk. Uh, zo'n zo mooi programma maken zoals we dat gisteren gedaan hebben vonden wij zelf dan hoor. Wij vonden het een mooi programma. Hoor. hoop je wel. Een van de dingen die uh, overblijft... uit uh, de hele Veronica-historie... en die wij in dit programma gaan voortzetten... Ik heb Lex Harding even gebeld. Ik zeg, mag dat? Ja, dat is goed joh. Het uh, fenomeen 3 in 1, Dat gaan we vanaf vandaag weer... Uh, gaan we dat erin houden. In ieder geval... ...op de maandag, de woensdag, donderdag en vrijdag... ...of Charlotte op dinsdag ook overneemt, dat weet ik niet. Dat zijn zaken natuurlijk. Wij gaan het in ieder geval maandag, woensdag, donderdag vrijdag wel doen. Drie en één. En wat is de bedoeling daarvan? Nou, dat zijn drie platen van één artiest... ...of met een uh, gemeenschappelijk onderwerp. Ja, ik je kan bijvoorbeeld denken, hè, een gemeenschappelijk onderwerp is zon of sun... Dan, maak, euh, dan stelt u daar zelf een leuk drie-in-eentje van samen. En dat stuurt u ons even op. En dan zorgen wij dat het uitgezonden wordt. Het gaat dus ook. U mag, dat, u mag daar aan meedoen. Als u dat leuk vindt. Ja. Dat moeten wij het steeds bedenken. Maar u mag dat gewoon doen. Als u zo een idee heeft. Of u zegt bijvoorbeeld ik wil drie platen van Light Origin Een paar uh, rijen horen. Of ik wil drie platen van... Uh, nou ja, noem maar wat. Nou, stuur dan ons gewoon via onze Facebookpagina ww.fazebook.com eh, www.facebook.com zo voor het lunch. Even een -pie beetje. Een beetje. En dan, euh, dan gaan we dat regelen. Ja, U mag het ook via de app van ZFM doen, dat mag ook. Ik heb even op Harms gevraagd of dat mocht. Ja, dat mag. Nou, dus dat mag ook. U mag het ook via de app doen. U mag het ook via de pagina van ZFM Zandvoort doen natuurlijk. Kortom. U kunt het ook mailen, als u een idee heeft. Ja, we hebben mogelijkheden zat. U kunt het ook mailen naar redactie MNC, uh, Apenstaatje uh, cfmzandvoort.nl. Dat mag ook. He, dan zien we dat ook nog. Dus, u, u mag er, er zijn diverse manieren. En uh, het zou leuk zijn als u daar een beetje actief aan mee gaat doen. Want dan hoeven wij niet alleen maar onze ideeën uit te voeren. Maar de, dan heeft u ook inspraak en zo. 3 in 1. Het gaat dus om drie platen op rij van één artiest of met een gezamenlijk onderwerp. Vandaag is het onderwerp bijvoorbeeld rain. Omdat we dat zo uh, veel gehad hebben. En dan sluiten we dan ook de regen mee af, weet je wel. Want het wordt deze week mooi weer. Ja. De hele week gaat naar 5, 26 graden aan het weekend. Dus, dus vandaag is het onderwerp rain. Dat geef ik dan even als voorbeeld, hè. Ja, dus uh, um, uh, ja, je kan bijvoorbeeld. Uh, ja, je kan van allerlei onderwerpen bedenken bij sowieso. We hebben er al diverse binnen. Van medewerkers van ZFM die al een 3 in 1 hebben ingediend. En dat mag natuurlijk ook. Ja. Dus heeft u een idee? Laat het ons weten. En wij zenden het uit. Dat is leuk. 3 in 1. Idee van Lex Harding in de tijd. wel een beetje aan bron van vermelding, natuurlijk. Oké, okay, nou, laten nou, we maar eens muziek gaan draaien, want uh, ik heb nou weer genoeg gekletst. Ik ben de schoor. Oh, we zijn de kinks. En dat liedje dat heet Mr. Pleasant. Ik las laatst ergens dat ze denken over een uh, reunie. Maar dat Dave Davis niet meer mee wil doen. En Ray gezegd heeft, als mijn broer niet meedoet, doe ik het ook niet meer. Dus nou, oké. Okay. Ja, nou ja, dat kan natuurlijk. Dit is Twin Forks. En Cross My Mind.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 Time to die you cross my mind so stay with me twin fox hate the bits dat liedje heet Cross Mama. Het is een leuk vrolijk liedje, dat wel. Nieuw. Ja. Ja. Fever to the Form heet het noemen. Het is helemaal nieuw dit.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 2014, maar het is nu deze week in de hitparades uh, binnengelopen. Dus ja, dan, uh, en dan zien wij het. Hè? Pas ja, dus het in de hitparades binnenloopt, Ja, dus voor ons is het nieuw. Voor mij is het nieuw. Fever to the form. Dat is een mooi liedje. Wordt toch wel weer vaak, uh, uh, soms hele mooie muziek gemaakt in deze tijd. Straks natuurlijk het regio nieuws. En we hebben ook natuurlijk het 3 eentje vandaag, dat komt na het nieuws. Uh, ik heb het al laatst aan. Het is uh, heel mooi. En eh, uh, het oh, is, is ook mooi dit. Ja. Shower. Becky someone G.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 Shower, heet het Dat was de douche bedoeld of een bui. Kijk dat je in de badkamer zingt, dat kan ik me nog voorstellen, maar dat je in een regenbui gaat zingen, dat dat lijkt me iets minder. Ja. Maar goed, Ach, het is weer nieuw. Het staat er nu hit parade, hit parade en dus heeft het maar gedraaid. Toch? Yesterday, yesterday. Yesterday, yesterday ja. Nou, daar weten we het wel. Zes keer staat er, maar hij doet het wel tien keer. Die te geloven. Ik ben een is seldom told Ik heb in my resistance. voor een pocket vol mummels, mumbles, such a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 He cried out in his anger and his shame I am leaving, I am leaving But the fighters still remain Van uh, Simon en Gafunkel naar Nick en Simon. Dat is, dat is maar een fantastisch klein stapje. Ja, Leven de vrouw! Loven we die wakker worden, wetenschappers in de waar. De wereld weet het nou, van Venus komt de vrouw. En de mannen die komen van Mars. Ik zal ze nooit precies begrijpen. En krijg er wel eens tussenuit. Ik heb al wel geleerd dat hoe je het bent of keer zonder vrouw houdt een man het niet aan. Nog eens in het worden van die towers, maar dit is de echte. I can see clearly now. Nou, dat zien we wel eens. Mooi weer buiten. Helder luchtje. Dus uh, dan kan je het uh, mooi uh, licht en helder kun je het zien op deze maandag. Ja? Ja, en hier en, hier en daar. Voor Zandvoort en de regio. Wat wij zeggen? Ik zei en hier en daar een paar prachtige, mooie wolkenvelden. Ja. ja. Hier is het Regio Nieuws met Angela de Koning. Jawel, dat ook nog. Ook nog. Afgelopen zaterdag zijn bij Beach Club 10 de hele dag filmopnames gemaakt... voor een nieuwe Nederlandse speelfilm genaamd Schone Handen... met in de hoofdrol Jeroen van Koningsbrugge. Ondanks het ruilige weer in de middag en vooravond... wisten de, de technici toch een sfeer te scheppen alsof de zon volop scheen... Uh, Schone Handen is een verhaal dat draait om een schietpartij in Amsterdam-Oost. Naar een boek van uh, René Appel wordt deze film... die op diverse locaties wordt opgenomen, geregisseerd door... Uh, Chabo Pennings, een in Amerika wonende en werkende Nederlandse regisseur. Het is nog niet precies bekend wanneer Schone Handen in de bioscoop komt. Dus we houden u op de hoogte daarvan in ieder geval. Tijdens de laatste vergadering van de commissie Samenleving bleek dat, de dat het Haarlems College van Burgemeester en Wethouders niet op de hoogte is van de overgangsregeling voor de huishoudelijke hulp. Indien Haarlem gebruik maakt van de regeling, kunnen 35 tot 80 huishoudelijke hulpen aan het werk blijven en dat in ieder geval in 2015 en 2016. De voorgenomen korting op de huishoudelijke hulp zorgt voor een sterke daling in de werkgelegenheid. Het natuurlijke verloop zal niet voldoende zijn om de daling op te vangen. Alle WMO-wethouders ontvingen op 22 juli 2014 een brief van staatssecretaris Van Rijn. In die brief komt Van Rijn met een overgangsregeling voor de thuiszorg en uh, de medewerkers. Tijdens de vergadering van de raadscommissie-samenleving van 28 augustus... bleken de Haarlemse wethouders en hun ambtelijke ondersteuning... niet op de hoogte te zijn van de toelagerregeling voor huishoudelijke hulp. Ik bedoel maar. Dat zijn dus een 80 banen. Netjes. Een lange sliert van Scootmobiles trok afgelopen zaterdagochtend... over de zeeweg in Overveen... De grote scootmobieltocht door de Kennemerduinen, georganiseerd... door de Haarlemse Rode Kruis en de Lions Club Haarlem over de Duin... stond weer op het programma. Met het evenement wil de gemeente Bloemendaal aandacht vragen... voor het onderwerp toegankelijkheid. Vooraf hadden zo'n 150 scootmobielrijders zich aangemeld voor de tocht. Door het weer lieten een aantal deelnemers verstek gaan... De ouderen die wel meededen, genoten zichtbaar van de tocht. En ondanks de harde wind werd het een dolle boel. En niet in de laatste plaats door de kleurig versierde scootmobielen. Een veerboot van het DFDS Seaways is gisteren... langs twee windmolenparken voor de kust van Kennemerland gevaren. Voor de luchterduinen dagcruise van Eneco gaven zo'n 450 belangstellenden zich op... De passagiers lieten zich graag informeren en maakten volop foto's. In uh, ons dorp is er veel verzet tegen energiepark Luchtenduinen. Met name de strandpaviljoen-exploitanten en de bewoners vrezen... dat de windmolens het uitzicht zullen bederven en bezoekers zo zullen wegjagen. Dat weet ik eigenlijk bijna van zeker. Voor de derde maal was er een optocht van historische racewagens. Bezo uh, bezoekers weten de historische Grand Prix van de Badplaats inmiddels ook te vinden. Afgelopen weekend zag het weer zwart van de mensen op het autosportfestijn... met historische wagens, demonstraties en handtekeningensessies. Als klap op de vuurpijl reed zaterdagavond een stoet authentieke racemonsters... door het centrum van Zandvoort. Het initiatief lag bij Circuit Park Zandvoort en de historische Autoren Club. Samen met kunstcentrum Haarlem presenteerde de bibliotheek op het station foto's van Edu Postuma de Boer. Edu Postuma de Boer maakte in 1965 een serie foto's van de Beatles in Nederland. Die op dat moment aan de start stonden van hun eerste Beatles World Tour. De tentoonstelling is van 1 september tot met 24 oktober 2014. En is gratis te bezichtigen in de bibliotheek op het station Haarlem. De bibliotheek is te vinden tegenover de kiosk op het middenperron. En dat is bij, tussen spoor 3 en spoor 6. Uh, dan wil ik u aandacht vragen voor uh, het dier van de week. En dat is in dit geval poes. En Poes is een lieve... Nou? Ja. Poes dus. Ja, Poes. Nou, kom op, Poes. Die een rustige gezin zonder soortgenootjes zoekt. Honden is ze ook niet gewend. Ze houdt er niet van om opgetild te worden... en is niet echt een schootkap. Ze wordt wel graag aangehaald, dat kan weer wel. Uh, ze gaat graag naar buiten... Dus een huis met een tuin is eigenlijk ideaal voor haar. Ze weet niet hoe een kattenluikje werkt. Dus dat is dan misschien nog iets wat ze kan aanleren. Dat heb ze wel van hem door. Oh, vast wel. Uh, poes is muisgrijs met wit. Uh, de geschatte leeftijd is plus minus twee jaar. En poes is gesteriliseerd en heeft de belangstelling. Neem dan even een kijkje bij uh, het, de dierenopvang aan de Keesomstraat. En uh, ja... Als het niet klikt met poes, misschien vindt u een ander leuk dier... wat u graag zou willen meenemen. En dat was het nieuws. Tot zover. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vandaag profiteren we van een hoogdrukgebied. En dat zorgt op deze eerste dag van de meteorologische herfst... voor.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 Het blijft droog en de temperatuur loopt op naar 24 à 25 graden aan het eind van de week. Dus nog even een beetje nagenieten van de zomer. Overigens een kleine correctie. Ja. Die Beatles-tournee begon niet in 65, maar in 64. Uh, ik uh, zal het even verbeteren voor de volgende ronde. Ons nieuwe oude programma onderdeel. Schapplichtig dus aan Lex Harding van Radio Veronica. In de tijd, natuurlijk. Want die deed dat ook. We hebben een beetje gepikt, gewoon. Lex, sorry hoor. Ik hoop dat je het niet erg vindt. Ah, ik denk het niet. Hij ah, luistert toch niet? Nou, wie weet. <laughs> je weet het wel. Nou, die drie in één, dus dames en heren, u weet het, daar uh, kunt u zelf uh, aan meedoen. Ja. Dat is leuk. Deze was samengesteld door Angela. Eerder even schatplichter zijn natuurlijk. We hoorden achterin volgens uh, Randy Crawford met The Rainy Night in Georgia. Daarna hoorde u Eruption met I Can't Stand The Rain. En daarna hoorde u Rain in May. En uh, nou, het ging dus over de regen, dat was duidelijk. Uh, en het wordt nu mooi weer, dus daarmee hebben we de regen afgesloten. Dus het is klaar, nu. We krijgen geen regen meer deze week. Afgelopen. Dat nee. willen we niet meer. Uh, woensdag hebben we er weer een, die is samengesteld door Rob Harms. Dat kan ik u ook alvast vertellen. Dat, dat is leuk. Dat is een hele mooie en ook vooral een hele lange. Daar mag wel een half uur voor uittrekken. Maar dat maakt dan wel niet uit. Uh, dat doen we woensdag. Woensdag doen we, doen we die, ja. Gaan, uh, nog niet gaan we, nee, we gaan nog niet vertellen wat het is. Nee, dan ben je niet in de war met Rob Smit. nee. Toch? Jawel. Oh ja, Rob Smit. Ja, <lacht> uh, nee, uh, nee, Rob Harms, die doen, we, die doen we Die doen we woensdag. En Rob Smit doen we donderdag. Of uh, dat zien we dan wel. Uh, Rob Harms doen we woensdag. En Rob Smit die heeft er ook één ingediend. Al... En uh, van, van, van het café in ja, en dat café staan. En dat die doen we donderdag. Dat, dat is een, een hele lange. Dat is een hele lange. <lacht> <Ja, heel> lang. <lacht> <lacht> Misschien doe ik een paar, wel vrijdag, want donderdag zitten we zo vol. Nee, laten we die maar vrijdag doen. Dat vind ik veel beter. Ja, goed idee. Dus uh, waarom en vrij? Ja, oké. Okay. Maar u, als u tips heeft uh, suggesties daarvoor: ja. hè, dat u uh, denkt van, nou, ik, uh, ik heb, er is een band en dan zou ik best eens drie nummers achter elkaar van hem willen horen. Uh, wij houden ons aanbevolen. Ja. U mag uh, bellen. Uh, daarover. Ja. Met de studio. Maar u mag ook uw uh, berichtje achterlaten op onze Facebookpagina. Ja, maar het hoeft niet alleen drie bands te zijn. Hè? Zoals nee. vandaag was het onderwerp regen. En als u dus denkt, van, nou, ik heb een leuk onderwerp. Bijvoorbeeld uh, zon. Of uh, sneeuw. Of uh, katten. Of noem allemaal maar wat op. Dat kan, honden, dat mag natuurlijk ook. Dan, uh, ja, dan kan dat. Dan stuur je dat gewoon in en u doet dat. U laat dat even, uh, uh, ja, u stuurt ons uh, op diverse manieren. Kunt u ons bereiken met uw idee? En uw idee wordt echt uitgevoerd. Dat gaan we echt doen. Dus ik wil niet zeggen dat het gelijk dezelfde dag is, want we hebben natuurlijk meerdere uh, voorstellen. Deze week zitten we al vol bijvoorbeeld. Maar het komt allemaal goed. Ja hoor, dan uh, zetten we dat voor de volgende we. week op de lijst. Ja, die hangt gewoon op de lijst en dan komt het allemaal goed. Um, u kunt ons dus uw uh, ideeën kwijt bij, uh, onze, op onze Facebookpagina Een pb'tje sturen naar uh, www.facebook.com-schuinestreepsanvoortluncht. Uh, u kunt het ook doen via de app van, uh, van CFM, want we hebben een app. Hè? Als u die niet heeft, moet u hem downloaden in de App Store of in de Play Store. En. Uh, daar kunt u het ook op, op kwijt. Kunt u het ook op neerzetten. Want er is de mogelijkheid om een berichtje op te zetten. Dus dat kan. Zien we het ook. En uh, verder uh, natuurlijk kunt u ons gewoon mailen. Redactie, apenstaartje, cfmsantwoord.nl. Dat mag ook. Ook en, dat mag, ja. ik ja, kan ook nog naar de studio bellen. Dat is ook nog 1939 ja, uh, was het toch? Of 0939, zo moet ik het zeggen. Ja. ja. Uh, Daar kunt u ook nog doen. En nou ja, uh, doe lekker mee en maak het gezellig. Dan vinden wij het ook leuk. Want uh, dan hoeven we niet alles uh, zelf te verzinnen. Oh, Max, je gaat nog even door met drummen. Nou, dat mag. Ben je nou klaar, hoor. Hé, Werner. Ellie Henderson. Ik kunnen helaas niet helemaal draaien. Ik kijk nu op de klok. Zie je het al Oeh, nou, klein stukje Ellie Henderson dan met uh, ghosts. En dan komt het nieuws en het weer.